De Russische president Poetin is kwaad op een nieuwe aanval op de brug die de bezette Krim verbindt met Rusland. Hij sprak op televisie van een terroristische en zinloze daad. Verslaggever Kiesje Hekster zegt vanuit Oekraïne dat daar vreugde is over de geslaagde aanslag. Maar er is wel degelijk ook angst. Angst voor vergelding, voor een wraakactie van Rusland. Die actie zal ongetwijfeld komen net als vorig jaar in oktober toen heel veel Oekraïnse steden onder vuur kwamen te liggen van Rusland. Russische raketten. Wanneer dat zal zijn, weet niemand. Misschien vannacht, misschien morgen. Maar die actie die gaat er komen. Vorig jaar oktober werd de Krimbrug voor het eerst aangevallen. Daardoor kon er maanden geen verkeer overheen. Ook nu is de schade groot. De reparatie gaat weken tot maanden duren. In Griekenland zijn 1200 kinderen van een zomerkamp geëvacueerd... vanwege bosbranden in de buurt van Athene. Ook in kustplaatsen in de omgeving zijn duizenden mensen geëvacueerd. Griekenland gaat gebukt onder een zware Hittegolf. Het heetst werd het het afgelopen vrijdag in Tiva. 44,2 graden werd het daar. De politie heeft in Leiden een tweede verdachte aangehouden voor de steekpartij in een hulpcentrum afgelopen vrijdag. Het is een 38-jarige man uit de stad. Bij die steekpartij overleed een man van 66. Twee anderen raakten gewond. Zo'n 50 nabestaanden hebben vandaag gedemonstreerd... tegen de nieuwe plannen voor een begraafplaats Zuilen in Breda. De directeur wil van de begraafplaats een park maken... en laat daar ook een soort arena bouwen met een podium en tribunes. Daar kunnen dan, naast uitvaarten, ook concerten worden gegeven. Deze vrouwen zijn daar helemaal niet blij mee. Het moet hier rustig zijn, een oase van rust. De zuilen moet gewoon blijven wat Zuilen voor bedoeld is. Een begraafplaats. De naam zeg ik het toch al... Een park, waar weer een mooi park? Valkenpark in Breda. We hebben een mooie binnenstad, daar kunnen we voor plezier in gaan. Hier komen wij om te rouwen. Rust, daar willen wij. Zo willen wij rouwen. Niet in de muziek en de evenementen. En, en dat onze graven attracties worden dat, met die wandelroute, dat kan niet. De directeur doet dit om extra inkomsten binnen te harken. Dat heeft de begraafplaats nodig om het te redden. Met de concerten zou dat moeten lukken. Eerder zei hij ook dat DJ Chesto van harte welkom is om er te komen draaien. Dan nog het weer. Vanavond trekken de buien via het Oosterweg. In de nacht wordt het 12 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag. En wordt het 24 tot 27 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. zomer Zee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 Welkom terug bij alweer het tweede uur van de derde aflevering van Play It Loud Brand New. Waar ik zoals gezegd meer nadruk leg op nieuwere metal muziek. Dus vanavond horen we veel nieuwe releases. Maar zal ik ook dit tweede uur de concertagenda met jullie gaan delen. Voor degenen die net inschakelen of met mij het tweede uur zijn ingegaan... bedankt dat jullie luisteren. Je luistert naar alweer de derde aflevering van Play It Loud Brand New... Waar ik aandacht heb voor de nieuwste releases. en zal ik een grote selectie hiervan gaan draaien vanavond. Ik heb al veel lekkere metalplaten gedraaid in het eerste uur. maar ook het tweede uur staat nog veel meer lekkers gepland. dat vooral afgelopen maanden. of afgelopen maand zijn verschenen. Voor de uh, metal Apocalypse uh, fans begon ik het tweede uur goed. en zijn jullie donkerste dromen hopelijk uitgekomen. want Death Clock, de meest medogeloze band ter wereld. werd op 21 juni wakker met het eerste nummer in 10 lange jaren. Aortic Desecration. Evenals de helse trailer voor de lang verwachte film Metallocalypse Army of the Doomstar. Metallocalypse Army of the Doomstar zal op 22 augustus digitaal en op Blu-ray te koop zijn. Vergezeld van niet één, maar twee nieuwe albums. Death Album 4 dat op 22 augustus uitkomt en Metallocalypse Army of the Doomstar, de original motion picture soundtrack dat op 25 augustus verschijnt. En die extra nummers zal bevatten plus de originele Filmuziek. Ook de fans van de death metal getrouwe Cannibal Corpse uit Florida zouden nu wel verdomd opgewonden moeten zijn. Aangezien de band op 26 juni hun 16e studio inspanning en hun vervolg op Violence Unimagined getiteld Chaos Horrific heeft aangekondigd. Het album staat gepland voor release op 22 september via Metal Blade Records en belooft tien schedelbrekende verwoestende nummers, waaronder de eerste single van het album, Blood Blind. Dit jaar markeert het het 35-jarige jubileum van de band en met de aankondiging die dag van een nieuw album, zei gitarist Rob Barrett dat Chaos Horrific het resultaat was van jarenlange groei in hun schrijfstijl. Ook al komt die stijl gewoon vanzelf. Cannibal Corpse nieuwe single Bloodblind... hoor je dus uiteraard bij Play It Loud.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 Op Cannibal Corp voor de Phil Campbell en de bastard sons die hun derde album op 22 juni hebben aangekondigd, Getiteld Kings of the Asylum, dat op 1 september zal verschijnen via Nuclear Blast Records. En voorafgaand aan de release hebben de legendarische motorhead gitarist en het gezelschap de single 'Sitsor uitgebracht. Kings of the Asylum markeert het eerste album van de band met de nieuwe zanger Joel Peters die Neil Star in 2021 verving. De rest van de line-up wordt gecompleteerd door de drie zonen van Campbell. Todd op gitaar, Dane op drums en Tyler op bass... We zijn verheugd om eindelijk aan te kondigen... dat we ons gloednieuwe album Kings of the Asylum op 1 september zullen uitbrengen. Al dus veel in persbericht. Dit is de eerste nieuwe muziek met onze nieuwe zanger Joel Peters. En het is helemaal geweldig. Naast het nieuwe album hebben Phil Campbell en de Bastard Sons... ook een UK, een Europese tour in het najaar van 2023 aangekondigd... die op 19 september van start gaat in Brighton in Engeland... en een laatste optreden op 2 december in Birmingham, Engeland. En daarvoor spelen ze op... 7 september een intieme release show in Kremlin in Zuid-Wales. De Duitse metalkoningin Doro Pesch heeft op 23 juni haar nieuwe single Time for Justice uitgebracht met een videoclip dat is opgenomen met regisseur Merko Time for Justice is de eerste single van Doro's nieuwe album Conquerous Forever Strong and Proud dat op 27 oktober uitkomt. Een dag voor haar 40-jarige jubileumconcert in de Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf in Duitsland. In een recent interview met de Metal Voice uit Canada zei Doro over haar vervolg... op haar dubbelalbum uit 2018 Forever Warriors Forever United met 19 nummers. Het is klaar, het is klaar. Ik sta op het punt om de eerste visual te filmen voor dit album en we zijn van plan om vier of vijf singles uit te brengen en vier of vijf video's voor de officiële release Time for Justice, horen jullie nu?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 Een blokje met metal-iconen hoorden we zojuist voorbij komen. Met aansluitend op metal in Doro, de ex-accept zanger Udo Dirk Snyder. Die onlangs nog als Dirk Snyder op graspop-metal-meeting stond met een set Accept klassiekers. Nu is het weer tijd om te focussen op zijn band Udo. Want die brengt op 25 augustus het nieuwe album Touchdown uit via Atomic Fire Records. En van dat nieuwe album draaide ik dus zojuist zijn nieuwste. Op 23 juni verschenen single Forever Free. Die ook werd voorzien van een lyric videoclip. Het nummer gaat volgens drummer en zoon van Udo Sven Derksneider over de vrijheid om zelf na te denken. En een eigen mening te vormen, ook al gaat hij in tegen de massa. Dat er uit Nederland, ons eigen landje, ook goede metal komt, weten we natuurlijk al lang. en vanavond zijn zelfs twee Nederlandse acts vertegenwoordigd. Allereerst mag de symfonische metalband Blackbriar aantreden... die op 23 juni hun nieuwste single Cicada heeft gedropt... gelijk met het aankondigen van hun nieuwe album A Dark Symphony... dat op 29 september zal gelanceerd worden via Nuclear Blast Records. Het album zal 11 nieuwe nummers bevatten... waar Cicada, waar tevens een videoclip bij verschenen is, er één van is. Zangeres Zora Kok merkt op... Er wordt gezegd dat krekels ooit mensen waren. Toen de muzen ter wereld kwamen... betoverden ze sommige mensen tot zingen. Ze hielden zoveel van zingen dat ze vergaten te eten... en te slapen en stierven. De muzen of beloonden ze door ze in krekels te veranderen... die continu zingen. In dit nummer vraag ik mijn muzen om me in een cicade te veranderen... nadat ik weg ben. ja. Um. een toonverschuiving gesproken. Al meer dan twee decennia duurt de zanger en gitarist Michael Poulsen van Volbeat hun rockabilly-achtige metal over de hele wereld. En hoewel het misschien gemakkelijk is om gewoon op die golf te rijden tot hij de kust bereikt, verandert zanger en gitarist Michael Poulsen de zaken door een heel nieuw death metal album uit te brengen met zijn nieuwe outfit, As Hell. Met ex-Morgoth-zanger Mark Crewe en Morten Toft-Hansen van de Deense groep Raunchy is de band de, super, de nieuwste supergroep die iets anders doet dan waar de bandleden doorgaans om bekend staan. Als zodanig heeft de band het zojuist gedraaide Fall of the Loyal Warrior uitgebracht. De eerste single van hun debuutalbum Impy Hora. We zijn erg verheugd om de eerste smaak van As Hell te delen met Fall of the Loyal Warrior, zegt Paulsen. Het nummer is een soort eerbetoon aan bands waar van hou, zoals Ball Thrower, Entombed, Autopsy, Grave en Darkthrone. Ze zijn in de eerste plaats de reden waarom we dit kunnen doen. En we zijn er trots op onze invloeden op onze mouw te dragen. Het album is geïnspireerd door old-school death metal uit de late jaren 80 en vroege jaren 90. En een van onze grootste inspiratiebronnen was de machtige Death, geleid door de legendarische Chuck Schuldiner. Er zit veel Death in. Skulltrainer is een van mijn favoriete death metal vocalisten. De andere is onze zanger Mark. Dus voor mij is dit nummer de combinatie van twee van mijn favorieten. Let the metal flow, zoals Chuck zou hebben gezegd. En zoals zojuist gezegd is deze playlist vanavond vertegenwoordigd met twee Nederlandse acts en is nu Dear Mother aan de beurt. Het geesteskind van de Nederlandse gitarist Merel Pechtold en de Tsjechische zanger David Peer. Na onlangs de band Mayen verlaten te hebben om zich volledig op haar project te richten, heeft Merel met haar eerste single Unbreakable hun nieuwe unieke geluid gevonden. Geïnspireerd door nu metal bands als Slipknot en In Flames. Het nieuwe nummer bevat een dynamische mix van energieke riffs, stuwende ritmes en een gedenkwaardig gemeezing refrein na een succesvol crowdfundingcampagne mogelijk gemaakt door de ongelofelijke steun van hun hun toegewijde dear mother family heeft de band verheugd aangekondigd dat de uh, unbreakable op vrijdag 30 juni op alle grote streamingsplatforms is uitgebracht samenvallend met de laatste dag van de campagne. Deze mijlpaal markeert niet alleen een nieuw hoofdstuk voor Dear Mother... maar toont ook de ongelofelijke loyaliteit en passie van hun fanbase. De release is vergezeld met een videoclip die de energie van het nummer visueel vastlegt... geregisseerd door David Beer zelf. De videobewerking die de toewijding van de band aan innovatie laat zien... bevat artificial intelligence verwerkingstechnieken... uitgevoerd door redacteur John Cruise... Breakable wordt zoals gezegd de eerste single van hun aankomende EP... die naar verwachting in het voorjaar van 2024 zal verschijnen. En jullie horen hem nu alvast bij Play It Loud. Fans van oldschool heavy metal en mensen die denken dat KK Downing Judas Priest nooit had moeten verlaten, verheug je. Er komt na het in 2021 verschenen debuut Sermons of the Sinner nog een album van KK's Priest aan met The Sinner Rise Again, dat gepland staat voor release op 29 september via Napalm Records. Wederom met het geweldige gitaarwerk van ex-Judas Priest-gitarist KK Downing en de vocale talenten van Tim Ripper Owens. Wat allemaal klinkt zoals je zou verwachten. Dat wil zeggen dat het klinkt alsof Judas Priest en Ripper's tijdperk bij Ice Earth en Judas Priest halverwege de tijd met elkaar seks hadden en dit hun misvormde baby is. Hun eerste single One More Shot at Glory die jullie zojuist hoorden is duidelijk een verwijzing naar de Judas Priest klassieker van het painkiller album One Shot at Glory. Voor ik overga naar alweer het laatste en extreme blokje van vanavond heb ik zoals elke week nog het concertagenda van de komende week. Waar kunnen we deze week nog last minute naartoe? De Play It Loud concertagenda. Liefhebbers van punk en hardcore kunnen komende woensdag 19 juli hun hart ophalen in Manifesto in Hoorn. Want dan treden maar liefst drie internationale punk en hardcore bands op. Het uit Peru afkomstige Tomar Control, dat veganistische, feministische en progressieve straight edge hardcore maakt, vol woede. Houdt hun eerste tour buiten Zuid-Amerika en zal samen met de Amerikaanse hardcore punkband Dying For It uit Portland voor fans... Van Go It Alone, The Nerve Agents, American Nightmare en The Suicide File. Die avond zorgen voor een lekker feestje en ruige cirkelpits. Ze zullen worden bijgestaan door de lokale helden van Urgent Kill... van de plaatselijke barbier uit Spanbroek. Muzikaal eren ze de klassiekers als Chain of Strength en Mouthpiece. Maar ook moderne elementen van bands als Mindset en Change komen voorbij. Kaarten zijn nog verkrijgbaar voor slechts 12.50, inclusief fee... en aan de deur voor 15 euro en de aanvang is 8 uur. De Amerikaanse Funk Metal Band zal in hun Benelux Tour... Nederland gaan aandoen in december. Uh, ik heb het natuurlijk over de, de Funk Metal Band uh, Living Color. Dit zal optredens bijvoorbeeld. ...op 6 december in de muziekgieterij in Maastricht... ...waar de kaarten in de voorverkoop gaan voor 37,50... ...en nog beschikbaar zijn. Ideaal om te combineren met een weekendje weg in het schitterende Maastricht. Wees er snel bij, want het concert op 7 december in Podium De Victorie ...is al uitverkocht in Alkmaar. Op 8 december staat de band in Bergen-op-Zoom in Gebouw T... Ook hier zijn nog kaarten voor beschikbaar. Het concert op 11 december in Drachten is uh, eveneens uitverkocht. En voor het pasgeleden aangekondigde concert op 12 december... in de Hedon in Zwolle zijn nog reguliere kaarten beschikbaar voor 35 euro. Rolstoeltickets zijn al uitverkocht. Uh, dit was het weer voor deze week. Volgende week houd ik jullie weer op de hoogte. Maar nu gauw terug naar het laatste blokje. En zoals vrijwel altijd ga ik er weer lekker hard uit... met als de eerste de Zweedse black metal band Marduk dat terug is... Met met hun langverwachte vijftiende album, Memento Mori... dat op 1 september via Century Media Records op de wereld wordt losgelaten. Sinds hun oprichting in de vroege jaren 90 is Marduk uitgegroeid... tot een van de meest invloedrijke en gerespecteerde bands in het black metal genre. Met een discografie die meer dan drie decennia omspant... heeft de band consequent compromisloze en agressieve muziek afgeleverd... die resoneert met metalfans over de hele wereld. Memento Mori wordt het volgende hoofdstuk. De band presenteerde op 4 juli alvast de eerste single Blood of the Funeral. Die een verleidelijke blik werpt op het aanstaande album Blood of the Funeral, omvat de rauwe en niet aflatende intensiteit, die synoniem is geworden met het geluid van Marduk. Het nummer toont de kenmerkende mix van agressieve guitarist en huiveringwekkende zang, wat een gevoel van duisternis en wanhoop oproept. That's <laughs> it. En aansluitend op Marduk hoorden we de Canadese koningen van de technische death metal Cryptopsy Dat ze hun terugkeren uh, hebben aangekondigd met As Gomera Burns. Hun eerste volledige album in meer dan 10 jaar. Dat op 8 september uitkomt via Nuclear Blast Records. Ik draai de eerste aangekondigde single van de plaats In Abiance. Dat met een bijbehorende video geregisseerd door Chris Kels Verscheen op 8 juli. In de reactie op de aanstaande plaats zegt zanger Matt McCarthy. Ik ben verheugd om eindelijk Gomorrah Burns te onthullen. Het is een album waar we de afgelopen vijf jaar aan hebben gewerkt. Een nauwgezet streven waar we trots op zijn. Het is de perfecte medley van old school Cryptopsy met een paar moderne wendingen. We leunden zwaar in de grooves en lieten sommige riffs net iets meer ademen dan afgelopen, op afgelopen paar releases. Ik ben erg enthousiast over het nieuwe tijdperk van Crypto uh, Cryptopsy. Mekaghi voegt toe over de nieuwe single in Abiens gaat conceptueel over je geïsoleerd voelen... terwijl je in een nieuwe omgeving terechtkomt. Die jacht op een gevoel van verbondenheid terwijl je rouwt om een vorig leven. Het is een knaller die recht toe recht aan lijkt, maar toch ultra complex blijft. Dit was het weer voor mij vanavond. Mijn tijd zit er helaas weer op. Hopelijk hebben jullie weer genoten. Ik anders wel. Bedankt weer voor het luisteren en hopelijk tot volgende week... waar ik tijdens de eerste Play It Loud fans...